En Marco heeft weer een uh, mooi gedicht voor u thuis. Dus gaat u lekker zitten op uw stoel. Hier is Marco. Sneeuwbanken. Soms blijft sneeuw nou eenmaal liggen... als verstilde herinneringen in een mens. Ergens, diep in de herfst van je bestaan... kondigt de keelte zich al aan. En later, niet eens veel later, verlang je ernaar. Je steekt je neus omhoog en tuurt naar de zee... Het strand of witte vogels. In je hoofd praat je tegen hem of haar. Met wie je eens hier hebt gezeten. Op deze bank. Op deze plek van toen. Het geluid van drukke zomers in je oor. Je steekt je neus in de lucht en zwijgt. Wijzer blijven woorden achter. Maar de sneeuw waar je op wachten blijft. Alles is tenslotte al eens gezegd. Altijd zullen vlokken vallen als gedachten. Vele winters zullen naar jou nog volgen. Je zucht grijze wolken, geluk smelt traag.